De afgelopen jaren zijn honderden leden van motorbendes gehoord als verdachten in strafzaken. Het gaat sinds 2012 om 345 verdachten in 159 zaken, schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer. De onderzoeken richten zich op vijf motorclubs: de Hells Angels, Satudara, No Surrender, Bandidos en Trailer Trash Travelers. Bij de politie zijn ongeveer 1300 leden bekend en van hen is dus ruim een kwart als verdachte gehoord. te zegt dat er steeds meer bekend is van de motorbendes, hun leden en hun activiteiten. Tot nu toe zijn drie gevangenisstraffen opgelegd, één van tien jaar en twee van zeven jaar.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 Militanten van ISIS hebben in Irak een grenspost ingenomen aan de Syrische grens. Daarbij zijn zeker 30 Iraakse militairen gedood, meldt het persbureau EP. Het zou gaan om een grenspost bij de stad Kaim. De extremisten van ISIS hebben een groot deel van Irak in handen, waaronder de miljoenenstad Mosul. Door controle over de grens is het voor hen makkelijker om wapens het land binnen te krijgen. Het weer, geregeld zon, maar ook hier en daar wolken. In het noordoosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 hoofdvliet Vlaardingen verknappend Ketelplein 3 kilometer door werkzaamheden...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 In bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. In Cirkus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je veel. In Cirkus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Cirkus Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjacktafels.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 I'm getting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 En hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, Altje? Wij kiepten hem. Zo door wordt het al te klein Weet je nog wel, oudje Toen werd hij van ons weg genoeg. De rest van het album bleef hopeloos leeg. Weet je nog wel, oudje? Jij stond die dagen steeds te dromen. Weet je nog wel, oudje? Wat in dat album had gekomen? Heb ik het plat uit het album gescheurd? Weet je nog wel, Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Iedere ochtend tussen 11 en 12. Hoort u ze hier op de lokale omroep een uur lang? De Holland hit. Ik neem u mee op reis. Terug in de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoor u onze herkennersmelodie... van Louis Davis met Weet Je Nog Wel Oudje. Een opname 1928. Het komende uur onderweg. Ria Valk, Henk Elsing, maar eerst de Johannes de Knecht. Roepnaam Joop, en zo kent u hem ook als Joop de Knecht. Geboren in Nieuwer-Amstel op 1 maart 1931. En hij is overleden. Eveneens in Amsterdam op 22 oktober 1998 was een Nederlandse zanger en hij werd vooral bekend... door het nummer Ik Sta op Wacht uit 1957. En die heb ik voor u klaarstaan. Joop de Krecht met Ik Sta op Wacht. Ik sta op wacht.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 Op het aanplakbiljet staat mijn naam dik en vet, net chevalier. Het publiek dat is wild, mijn gaat niet mild voor mijn draa. La la, en dat doe ik voor jou. Vivre pour toi, c'est comme un Wie, Vivre pour toi, afflamar.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 Nu eens waaronder jij leeft Wat zeg je, onder kreeft oh, Kreeft een ram Dat brengt ruzie Zeggende stijl geboren in april in hit van 1957. En het jaar bleven we ook steken met Joop de Knecht... met Ik sta op wacht, zijn allergrootste hit... en die bracht hij ook uit in 1957. De volgende dame is geboren als... Luisa Johanna Theodora van Dort En roepnaam was Wieteke. En dan gaat er natuurlijk een belletje rinkelen. Wieteke van Dort, geboren in Surabaya op 16 mei 1943... is een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres... Die onder meer bekend is geworden door vele kinderprogramma's. En het Nederlands-Indische personage. Tante Lien in de Late, Late Lien Show. Nou, bekend is dit. Het is Arm Den Hager 1975. En ik heb een andere gezellige plaat voor u uitgekozen. U hoort nu Wiedeke van Dort met Ayun Ayun Ayun. Ayun ayun ayun ayun ayun ayun ayun. Ayun ayun ayun ayun ayun ayun ayun. De zangeres zonder naam, het kleine herdersjongen. Niet. Zeg mij toch eens waarom jij het al verbiedt. Neem je fluit weer op en zoek de edelwijs In de bergen ligt jouw paradijs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 belanden op de eerste plaats. Namelijk, zou het erg zijn, lieve opa, wat hij samen deed met Wilma. Den Eil is in den olie. Het boer Koekoek en natuurlijk het Smurvelied dat deed hij samen met de Smurven. Ik heb het over vader Abram. Wordt er nu met Tiet van Komen, Tiet van Gaan. Er is een Tiet van Komen Er is een Tiet van Gaan Je kunt dat laatste piltje En ik ga. Dit is de laatste. Maar hij is niet te verstaan. En telkens wilt hij gaan. Ja. Piet van komen en er is een piet van gein. Ik heb maling aan gein om gelukkig te zijn. Ik zing graag een beestje met een meisje in de maanenschee. Ik heb maling aan gein,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 Ik zing graag een meisje met een meisje in de maan Ik heb maling aan geld. Ik verlang slechts naar jou. See Pistool in zijn kruister en spreekt tot het pleit is beslecht. Zo is een cowboy, trouwt op het laatst voor een vriend. Zo is een cowboy, als je zijn vriendschap verdient. Van hij kan er hopen, daar staat steeds klaar, al is het desnoods ook met liefens geval. Soms iemand in nood, dan is hij hulpvaardig en moedig en redt vaak een vriend van de dood. I'm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 us in met eens in de honderd jaar. En daarvoor hoort u Roddy Tober. Tezamen met Maars met een medley. Met een heleboel gezellige vrolijkheid van hun. En ook hoort u nog de zingende zwervers met zo. So, is een cowboy. En ook nog de ramblers met ik heb maling aan geld. Het is tijd voor mijn afscheid van u nemen, Als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of u hebt een stuk gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. En ik hoop dat het weer zo blijft. Tussendoor een paar buitjes, maar dat we in ieder geval een mooi zonnig weer krijgen. Ik laat u achter met Wilke Albert die met Ga mee naar het strand. En ik zeg misschien tot volgende week. En anders zeg ik tot ziens.